Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij de plofkraak vannacht op een pinautomaat in Utrecht is niets buitgemaakt. Wel is er veel schade aangericht. De gevel van het pand waarin de pinautomaat zat is volledig verwoest. Rond twee uur vannacht hoorden bewoners een enorme klap. Vermoedelijk gebruikten de daders twee gestolen auto's als barricade. Na de plofkraak in Utrecht zijn twee verdachten weggereden op een, sco op een rode scooter. De politie heeft nog niemand aangehouden. Op het station van Haren in Groningen is vanmorgen een vrouw van 20 overleden... toen ze werd aangereden door een trein. De politie spreekt van een noodlottig ongeval. De vrouw stak een gesloten spoorwegovergang over... en werd vervolgens door de trein geschept. Door het incident reden tot 3 drie uur vanmiddag in beide richtingen... geen treinen tussen Assen en Groningen. Op het hoogtepunt van Zwarte Zaterdag stonden vakantiegangers in Frankrijk... ruim vijf uur vast. De drukte begon vanmorgen vroeg al, met name op de A6... tussen Lyon en de Spaanse grens... En ook vanuit Parijs richting het zuiden was het druk. In totaal stond er aan het begin van de middag 700 kilometer file in Frankrijk. Ook in Duitsland hebben toeristen op veel plaatsen in de file gestaan. Zoals op de A8 richting Salzburg. In Oostenrijk was het vooral bij de Fernpas druk. En in Zwitserland stond, op, het, stond het voor de Gotthardtunnel beide kanten op stil. Met een vertraging oplopend tot twee uur. Inmiddels nemen de files weer wat af. In Finland zijn twee broers dodelijk getroffen door de bliksem. Ze waren bezig de sauna op te warmen bij hun buitenhuis... toen de bliksem insloeg in een boom die vlakbij stond. Door de vochtige aarde werden ze geëlectrocuteerd, Ze raakten zwaar gewond. Bij aankomst van de ambulance ze al, waren ze al overleden. Het weer in een groot deel van het land is het vrij zonnig. Vanuit het noordwesten trekken ook wolkenvelden over... en is er een kleine kans op wat regen. Het wordt zo'n 24 graden aan zee en 30 tot 32 graden in het binnenland...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 If everybody had a notion across the USA Then everybody'd be served like California You see them wearing their baggies Warachi sandals too A bushy, bushy blonde haired dude Serving USA You'll catch them surfing at them Inside, L. outside USA Na vier uur. En dit uh, waren de Beach Boys en surfing. USA. Zei ja, leuk als je de radio aan hebt, dan hoor je zelf een paar seconden later. Dat is wel heel apart. Ja, we zijn terug inderdaad het uh, derde en laatste uur, Robert Jan. Ja, alle, alle vaste items even onder voorbehoud. Want ik, heb niet, ik, weet, ik weet niet wat het laatste uur van onze uitzending gaat gebeuren, luisteraars. Maar in principe gaan we om kwart over vier even een stukje pit report doen. We zullen het ingekort doen, want als we in de studio waren geweest... hadden we een uitgebreide terugblik gehad over het eerste halve jaar van de Formule 1. Maar we zullen ons beperken tot hot nieuws. Waarschijnlijk Ricciardo? Heeft alles met Ricciardo te maken en met het stoeltje wat nu vrijkomt bij, bij naast Max Verstappen. Maar dat rond de klok van kwart over vier. Half vijf hebben we dieren van de week. En voor degenen die hier aanwezig zijn en naar ons staan te luisteren en te kijken... We hebben elke week een dier uit het dierenasiel. Wat op zoek is naar een thuis. En deze week hebben we Chip. Oh, ik dacht Sjak. Nee, Sjak. Nee, die hebben we een paar weken geleden wel gehad trouwens. Maar die heeft inmiddels ook een baasje gevonden. Hé, Sjak. Ja. Heel fijn. Half vijf het dier van de week. Nou, onder voorbehoud. Want dat, de, de, kwart voor vijf het gedicht van de week. En we hebben er een gemaakt die heeft alles te maken met wat hier op het terras aan de gang is. Namelijk garnalenpellen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. En voor dit kijken moet je komen bij AC Strandpavioen nummer 12. En hier is Robines en Show Me Love. En das dansbareert van alweer een heel veel jaren geleden. Dat was Robin S. en Show Me Love. Nou, het begint aardig te waaien hier op het strand. Ik ben benieuwd of uh, Willem Bruis uh, straks na vijf uur gewoon blijft staan. Of dat je erbij gaat zitten. Nou, hij zegt helemaal niks. Nou ja, moet we gewoon geluisteren straks na vijf uur. Ook hier bij CFM. Gevolgd door de Euro Breakdown live vanuit studio. Dat tussen zeven en negen. Maar eerst zijn wij er nog hoor, tussen vier en vijf. Albert Jan en ik uh, met... Uh, Onder meer het dier van de week en het gedicht van de dag en nog veel en veel meer. Ja. Heerlijk hè? de Franstalige muziek van uh, Frans Gaal en Ella Ella, dat zo uh, bij de radio, bij CFM. Dus zaterdagmiddag begint er een uh, aardig windje op te zetten. Maar gelukkig hebben we Les van de Horen uh, hier nog uh, aanwezig. En het blijft droog, dus alleen uh, een beetje meer zeewind op dit moment. Maar gelukkig blijft het wel droog. Inmiddels kwart over vier, dat betekent tijd weer voor de Pit Reports. Hier is AJ. Ja, het zal de menig autofan als een donderslag bij heldere hemel zijn ingeslagen. Maar na vier jaar Red Bull werd vrijdag gisteren dus bekend dat Daniel Ricciardo zijn loopbaan in de Formule 1 voortzet bij het fabrieksteam van Renault. Dit is waarschijnlijk een van de lastigste beslissingen die ik tot nu toe in mijn carrière heb moeten nemen. Liet de 29-jarige Australiër weten in een persbericht van zijn nieuwe werkgever. Maar ik dacht dat het de tijd was voor een frisse en nieuwe uitdaging. Ricciardo won in zijn tijd bij Red Bull zeven keer een Grand Prix. In 2018 kroonde hij zich in China en Monaco tot winnaar. Hij behaalde ook nog eens zes keer een tweede plaats in een Grand Prix en werd 16 keer derde. In 2014 en 2016 eindigde Ricciardo als derde in het WK. Zijn besluit om te vertrekken bij Red Bull komt als een verrassing... want hij liet eerder deze week nog doorschemeren dat een nieuw contract bij Red Bull op een na rond zou zijn... Hij zou gaan, het zou gaan om details. Ook de teamleiding van Red Bull liet meermalen doorschemeren dat Ricciardo zijn aflopende contract zou verlengen. Ik realiseer mij dat, ik nog een heleboel moet gebeuren, dat er nog een heleboel moet gebeuren bij Renault om het doel te bereiken en te kunnen concurreren met de beste in de Formule 1, al dus Ricciardo. Maar ik ben onder de indruk van de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar. En ik weet dat wanneer Renault zich in een sport mengt, er uiteindelijk wordt gewonnen. Ik hoop dat ik hierop en naast de baan aan kan bijdragen. Renault behoort niet tot de topteams, maar de Franse autofabrikant heeft wel ambities. We zijn in de Formule 1 om te strijden voor de wereldtitel. Met Ricciardo in ons team onderstrepen we die doelstelling. Aldus Renault-baas Jeroen Strol. Maar dat betekent dus ook voor andere coureurs, en met name de Renault-coureurs... dat er een stoeltje vrijkomt bij, uh, bij Red Bull. En ja, die zou het gaan... Max... Naast Max, en wie zijn daar de aangewezen personen voor? Uh, onder meer Carl Sains. Hij Carlos Sainz. Kan daar terugkomen? Ik denk dat Carlos Sainz uh, een van de grootste kansen is om terug te komen, want uh, dat was een voormalig teammaatje al van, uh, van, uh, van Max. We hebben Esteban Ocon. Esteban hebben... Ocon hebben we ook nog. Dus, uh, dus, maar dan krijg je dus bij Renault krijg je dus Ho en. Uh, Ricciardo, dus dat zit dan vol. Dat is dan dichtgetimmerd. De, wellicht dat, uh, ik, ik houd op signs dat hij uh, naar uh, Red Bull zou gaan. Maar het is wel even ho hoop werk in een relatief korte periode. Tijdens deze zomerstop van de Formule 1. Om het, uh, um, uh, dat, die, die zaak ook rond te krijgen. Het gaat natuurlijk uiteraard om geld. En kijk, Renault, ja, die motor van Renault die heeft natuurlijk Red Bull vaak in de steek gelaten. Renaultje kopen, altijd lopen. <laughs> ja, maar ik denk dat uh, de Formule 1-stal van Renault uh, alle, alle verbeteringen en updates nu gaat bewaren voor, uh, voor uh, het komende seizoen. Ja, en eerst misschien uh, hoe Honda het gaat doen uh, natuurlijk. Ja, dat uh, wordt nog wat. Maar goed, tot iedere verbazing, Ricciardo gaat naar Renault. Dankjewel Albert-Jan, dat was de Pit Reports. Live vanaf het strand. Blijf lekker luisteren naar CfM. Want uh, we hebben nog heel veel informatie. Die van de week gedicht van de dag. En Willem Bruis die na vijf uur gaat bruisen. Dus ja, dat moet je gewoon uh, gaan meemaken hier op CfM. When I and as much as Hele aparte uitvoering, maar het was wel Aswats en uh, Shine die hoorden op de zaterdagmiddag. En hier is Denise Williams en Let's Hear it for the boys. ...naar de jaren 80 met uh, Denise Williams en let's hear it for the boys. Ja, het is tijd voor het uh, dier van de week. Wie is uh, deze week het slachtoffer? Chip. Oh, dan. Chip. Chip. Ja, die hadden we vorige week okay. ook al. Maar uh, Chip is, heeft nog geen, is nog niet gereserveerd en Chip heeft nog geen nieuwe baas. Dus vandaar dat we Chip in de herhaling doen en uh, Chip stelt zichzelf zelf even voor. Ik ben Chip, een kruising windhond van net twee jaar jong. Ik ben helaas in het asiel beland omdat het te druk was in het huis waar ik woonde. En ik vond dat ik de bezoekers moest corrigeren zoals de kinderen die druk door het huis rennen. Ik bedoelde het corrigeren helemaal niet gemeen maar of, of zo, maar gewoon. Ik vond dat ze ook wat rustiger konden spelen. Ik ben van mezelf al vrij energiek en zoek daarom een huis waar het rustig is. Zodat ik ook een moment voor mezelf heb. Ik ben het asiel heel vriendelijk en enthousiast naar mensen als ik het leuk vind. Maar als ik het niet leuk vind, dan laat ik dat ook merken. Daarom zoek ik mensen die stevig in hun schoenen staan en hun duidelijke regels in huis hebben. Voor de mensen die ik ken ben ik een hartstikke lieve knuffel. In huis vind ik andere mensen ook dan mijn baas heel erg spannend. Mensen moeten me echt negeren als ze binnenkomen. Ik zit het liefst als er visite binnenkomt in een bench, zodat ik het veilig kan bekijken op een afstandje. Andere honden die zijn echt geweldig. Hier kan ik lekker mee stoeien en rennen. Een andere hond in mijn huis zou ik ook best gezellig vinden. Mijn voorkeur gaat natuurlijk uit naar een mooie teef. wie van mijn formaat. Dat is heel, heel erg belangrijk. Loslopen is voor mij geen probleem, maar wel als ik gewend ben aan een nieuwe baas. Ik kan alleen thuis blijven en ik ben dan netjes zinnelijk en ik sloop echt niks in huis. Zoek jij of u een vrolijke en actieve hond, maar heb je wel uh, jij of je of u wel de ervaring en rust die ik nodig heb, dan is, ben ik op zoek naar u of naar jou. En waar verblijft Chip? Chip verblijft momenteel in het dierenhuis Kernmond, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888 Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl. Want ook Chip verdient een thuis En er zijn allemaal zeemeuwen op de achtergrond Bij Chip, <laughs> ja. wel leuk Je hoorde inderdaad het dier van de wijk Chip, kees op straat nummer 5 Voor Chip of de andere leuke dieren De matrozen, ze treden nu live op bij AC, strandclub nummer 12. En we gaan eens even luisteren hoe dat klinkt, de Virtuoze matrozen. Hier is Ik Ga Naar Zee. Te laat. Ik kom je niet tegen Ik denk dat ik beter kan gaan Want je hebt me verlaten Je moest me niet meer Ik had niets in de gaten Dat gebeurt me wel meer Je hebt me verraden En ik ben er kapot van En ik ben er een God van Maar wat moet ik ermee? Ik ga naar zee Want ik volg me geweten naar zee om alles te vergeten Want op zee zal ik blij zijn Kan ik mezelf zijn Zal ik eindelijk vrij zijn Weg van de regen, weg van de kaal, weg van de wereld, weg van jou. Ik wil je vergeten, kan ik nog mee naar het eind van de wereld, naar het eind van de zee. Want je hebt me verlaten, je moest me niet meer.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 Op zee zal ik blij zijn, kan ik mezelf zijn, zal ik eindelijk vrij zijn. Ja, op zee, ik volg mijn geweten. Ik wil je vergeten. Op zee zal ik blij zijn, kan ik mezelf zijn, zal ik eindelijk vrij zijn. Een stukje meepakken van het live optreden van de virtuose matrozen. Jorden, ik ga naar zee. Zo duidelijk het gedicht van de dag. Een, deux, trois. Ma politique à moi. C'est deprimer de toi et chanter. Ben je er klaar voor, Albert-Jan? Ik ben er klaar voor. Je bent er klaar voor. Nou, daar komt hij aan, hè. Het gedicht van de dag. En het gaat uh, deze week over garnalenpellen. Garnalenpellen is niet moeilijk. Dat doe je altijd op dezelfde manier. Zowel voor de pro als de amateur is het een kwestie van veel. Veel oefenen. En dan? Dan gaat het vanzelf. Soepel. Zonder geklier. Als er nog een kopje op de garnaal zit, verwijder die dan als eerst. Draai hem er voorzichtig af. Niet met geweld, maar heel beheerst. Vervolgens verwijder je de schaal. Duw eerst de pootjes uit elkaar. Nu de hele schaal eraf pellen, zonder de garnaal zelf te veel te kwellen. Probeer wel de garnaal heel te laten. Het staartje trek je er dan op zijn laatst af. Lukt dat niet, dan heb je een probleem. Eet hem dan maar zelf op. It's all in the game. Gooi de schalen zeker niet weg. Ze zijn nog goed te gebruiken voor een soep. Dus niet getreurd, de schalen zijn zeker geen troep. Maak met het mesje een sneetje in de rug van de garnaal. Het zwarte lijntje wat je ziet, dat, dat is het darmkanaal. Verwijder dit voorzichtig met het mesje. Voor een peller met een dikke handen is dit zeker een zwaar testje. Bij de Hollandse garnaal mag je blijven zitten. Deze pel je op dezelfde manier. Heb je even tijd voor een slokje bier? Het blijft een gevoelige kwestie. Het motto oefening baat kunst. Geldt ook voor het garnalenpellen. En ik, ik ga gauw een broodje garnaal bestellen. Nou jongens, hé. Hey. Je collega's zijn trots op je. Zo, ja die kwam, uh, kwam wel even mooi over uh, op de radio. Inderdaad het gedicht van de dag... Joh, dat het uh, gedicht garnalenpellen. Ja, dan gaan wij weer even wat muziek draaien. Hier is House op Ja. Hier ben ik geboren en laufe ik door. De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 Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab ruhig den Wind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. aan am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan Een traurige zee, het huis aan zee Ik suche neues land met unbekannten Straßen.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 20 Kinder, meine schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ja, die Texte, die kenn ik die daar, war's uh, aan het strand, uh, st is hoe je ging je ook is weer? stil? en verlaten. Ja, stil en verlaten. Nee. Oké, okay, nou zet... dat was uh, House of Seas. Even kijken of deze het nog doet. Ja hoor, we gaan terug naar de jaren zeventig. Met Sailor en Girls, Girls, Girls. Girls, Girls, Girls. Girls, Girls, Girls. Girls, Girls, Girls. girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white. I'm a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 Miss World and for team my ganesha Sailor and girls, girls, girls. I love the way you love to live. You love life. Your inspiration. I love the way that you give. Your heart so freely. Your sweet sensation. Dat waren de Pointer Sisters met de single Happiness. Ja, dat wordt alweer in mijn nek geheigd door de volgende DJ. Ja, blijf ja. van me af, man. Blijf van me af. Oh, sorry. Willem sorry, Bruis, sorry. wat doe je nou weer? Sorry. Tjonge, jongen. Nou, we zijn, we zijn er bijna... Het uh, zit er bijna op voor ons programma. Zou wou ik het zeggen, Albert-Jan. Ja, het was ja. Uh, een heerlijk uitstapje vandaag. Ja, oh, ja Van het tien uur begonnen vanmorgen we uur, ja. met de live-uitzending van Goedemorgen Zandvoort toen ZFM luncht. En toen gingen we de Zandvoort op zaterdag in en we gaan nu... Zometeen gaan we bruisen. Twee uur lang bruisen. Ja, wij gaan ook bruisen, maar wij gaan aan het bier. En, en bruis gaat bruisen. Toch? Veel plezier Willem. Veel plezier Willem. Tussen vijf en zeven. En uh, nogmaals uh, de gastvrouw en gastheer. Uh, hartelijk dank voor het feit dat uh, ZFM uh, hier vandaag ook mee heeft mogen doen. En uit, uiteraard ook de organisator van de Zeefis, uh, Vereniging Zandvoort. En even dank aan de techniek van CFM. Uh, ja, Jonas, perfect. Martijn, Jonas, Jonas, Leon, Freek. Freek. Freek. Leon, Freek. Goed. Wij, gaan, wij hebben werk overleg, want er is zoveel fout gegaan vandaag, uh, Zo Rob. is het. Dus. We gaan zo meteen lekker luisteren natuurlijk naar uh, Willem. Dat gaan we... Met je reggae-hits, of niet? Ja. Ook. All alleen maar reggae? Of, uh, ook, uh... Nee, nee, nee, reggae, maar ook uh, Urke Urker Manne Urke Mannekoor. uit ja. nog? Maaike komt dan met de uh, koolbezangers. Dus volle bak nog. Dus blijf luisteren naar uw lokale zender ZFM Zandvoort. En wij zijn de volgende week weer dan weer vanuit de studio. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. En tot volgende week. Dag. Doei doei. things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, Give a whistle.